Gestart. Maar nu eerst het NOS nieuws van 11 uur. Goedemorgen, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Ook huisartsen willen zo snel mogelijk een coronavaccinatie. Gisteren maakte minister De Jonge bekend dat de eerste prikken niet alleen naar kwetsbare ouderen gaan, maar ook naar medewerkers van ziekenhuizen. Want dat is nodig, zegt hij. Op de spoedeisende hulp of op de afdelingen waar covid-patiënten liggen. Ja, daar moet je wel zorgen dat de zorg kan blijven doorgaan. Anders zijn er straks geen mensen meer om voor hen te zorgen. Maar huisartsen vinden dat zij ook een belangrijk onderdeel zijn van de acute zorg... en daarom dus ook versneld een vaccinatie moeten krijgen. De Vereniging van Huisartsen overlegt daar nu over met het ministerie. Het was een onrustig nachtje in Koeverde. In de wijk Poppenharen in de Drentse plaats moesten ME vannacht ingrijpen... bij een protest tegen de coronamaatregelen. Buurtbewoners hadden een vreugdevuur gemaakt en staken vuurwerk af. Rond half twee maakte de ME een einde aan het protest. Meerdere mensen zijn opgepakt. Huizen van Amerikaanse toppolitici zijn beklad. Op de deur zijn varkenskoppen getekend. En op de muur staan teksten als Where's my money? Waarschijnlijk heeft de actie te maken met de discussie in de Amerikaanse politiek... over het bedrag dat Amerikanen krijgen om ze door de coronacrisis te helpen.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 At the end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 Natalie Kretsman en Ian Fakini. En dit eh, nummer heet Museum Nationaal En het komt allemaal van de prachtige CD Setting Race of Summer, CD 2019. Het is een, uh, ja, een beetje een prachtig en sensueel album. En uh, ze zingen zowel in het Engels als in het Portugees. En uh, ja, ze combineert haar trombone prachtig met het mooie gitaarspel van Fakini. Een van mijn favoriete CD's van de, de laatste tijd, moet ik zeggen.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 Lp was dat, uh, 1984, uh, Youssef Latif, uh, Warm Fire, mooi. Uh, Oostenrijk, daar komt ook wel is Jess vandaan, onder andere Simone Kopmaier, een zangeris. Groeit op in Oostenrijk en uh, uh, heeft gestudeerd aan de Universiteit voor Muziek en, uh, in Graas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 just got together and decided to create a dream come true so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 Mooi nummertje van de... Uh...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 En hij heeft het, uh, het, het laatste gedaan. En hij is uh, gestopt met spelen, maar is wel gaan componeren en arrangeur en dirigent geworden. En onlangs heeft hij een, een, een prachtig CD uitgebracht, de Peter Lights New Live Orchestra en dat nummer Mood for Max. Volgens mij was Max zijn surge, uh, uh, zi, zijn, uh, uh, zijn, zijn oncologisch chirurg, volgens mij. Daar komt hij, de Peter Lights Orchestra.